4 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De vakcentrale CNV wil dat werkgevers niet langer opdraaien... voor de kosten van een werknemer die langer dan een jaar ziek is. Dat moet voorkomen dat werknemers niet verder komen dan flexbaantjes. Nu moeten bedrijven een zieke werknemer twee jaar doorbetalen. CNV-voorzitter Smit pleitte in het Radio 1-programma Tros in Bedrijf... voor een verandering van de regels. Hij denkt dat werkgevers daardoor sneller geneigd zijn... om hun personeel een vast contract te geven... De CNV-voorman weet nog niet hoe zijn voorstel gefinancierd moet worden, maar hij denkt dat dit wel valt op te lossen.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 Door een brand in een verdeelstation van Enexis hebben zo'n 7000 huishoudens in Hogezand-Sappemeer vanmiddag twee uur zonder stroom gezeten. De brand ontstond even voor één uur in een verdeelstation in Hoge Zand. Die brand was volgens de brandweer snel geblust, maar de elektriciteitsvoorziening liep daardoor wel schade op. Het weer. In het westen nog zon. Vanuit het oosten neemt de bewolking toe. Er staat een koude noordoostenwind. In Limburg valt al sneeuw. Geleidelijk gebeurt dat ook in de oostelijke provincies. En komende nacht en morgen breidt de sneeuw zich verder uit. Het wordt morgen 1 tot 3 graden en ook staat er een koude wind. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANBB Verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Afrit Bunschoten en Eembrugge 4 kilometer na een ongeluk. Bij Eembrugge is de linkerrijstrook afgesloten. En ook op de A4 richting Draag is een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. Daar staat inmiddels 3 kilometer en daar is de rechterrijstrook dicht. Ik ga naar Managementboek omdat ze alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Nog een half uur vanuit Carré. De Amstelvrier op de vierde etage. De Sven Hemmend-gebroeders en de zus die erbij was, die zijn nu vertrokken. We hebben geen live muziek meer, maar niet minst nog wel de moeite waard om even te blijven luisteren. Straks Ed Wubbe over de dansvoorstelling Le Chanoir. Um, en uh, we hebben ook een prachtige 80 seconden op viool. Maar eerst even uh, uh, bellen met uh, Cornald Maas. Want vanavond is opium er weer op televisie. Nederland 2, 5 over half 11. En wat zit er dan zo al in, Cornald? Goedemiddag. Ja, hé hey Hans. Hoi. Ja, nou je zei het al net eigenlijk. Uh, we vieren, nou ja, we vieren. We besteden uitgebreid aandacht aan uh, 25 jaar Toneelgroep Amsterdam. Ja. Wordt Dinsdag heel groot gevierd in de stad Schouwburg. Met minister erbij en de wethouder van cultuur van Amsterdam en allerlei andere prominenten. Maar. Wij spreken min of meer naar aanleiding van de documentaire... die jij net uitgebreid ook besprak... Uh, uh, met Ivo van Hoven, de directeur van TenMilk op Amsterdam... en Kitty Coubois, die er eigenlijk vanaf het allereerste begin al bij zit. Dus ja. ook in de jaren dat Gerant uh, Jan Reiners daar nog de scepter zwaaide. Ja. En ze dacht ooit dat ze met pensioen moest. En ze dacht al van, nou ja, ik pak mijn biezen maar vast. En toen liet Ivo van Hoven haar weten. En dan was ze zeer de ontroerd dat ze mocht blijven. Dat zal ze vast wel vertellen vanavond... als ik haar naar haar herinnering of haar mooiste ervaringen uh, vraag... En euh, nou Verder maken we bekend, daar dus zijn we maanden mee bezig geweest. Een ellenlang traject met het Ramses Shaffi Art Project. Dat gaat over dat metrostation hier op de Vijzelgracht in Amsterdam. De gemeente heeft veel geld beschikbaar gesteld voor een kunstwerk... dat daar blijvend ge geïnstalleerd zal worden. Dus geïnspireerd op Ramses Shaffi. Ja. Er waren drie kunstenaars en drie ontwerpen over. Het publiek kon daarop stemmen. En vanavond maakt Lisbeth List bij ons bekend... welk kunstwerk uiteindelijk dan straks voor eeuwig in dat metrostation te zien zal zijn. Ja, heb jij zelf een, een favoriet van de drie? Ja, mijn favoriet is dat van Juri Veerman... omdat dat heel mooi laat zien... hij heeft iets gemaakt waardoor de tekst... en de zeggingskracht van de teksten van Ramse Shafi heel mooi verbeeld wordt. Als je de roltrap straks af zou gaan... dan zou je elke keer op het ritme van de muziek... die muziek hoor je dan niet, je dan niet maar je ziet... op het ritme van de muziek tekstregels die iedereen kent... steeds oplichten. En volgens mm -hmm. mij ga je dan met een prachtige melodie van Ramse Shafi de Metro in. Ja. vind ik het mooiste ontwerp van de drie. Ja, je, je hebt nog geen idee wie het gaat worden, hè? Nee, want er was wel gestemd tot vorige week zaterdag. En toen lag één ontwerp, niet dit vooraan. Maar ja. er is nu deze week weer heel veel gestemd. Dat kan trouwens nog steeds. Dus ik hoop dat we een geweldige... De lijnen zijn gesloten hebben vanavond. Ja. En een zagwekkende, geweldige, spannende uitdaging. Ja. Ja, uh, may I have the results, please? Ja. Ja, juist, ja. Ja, heel spannend. En er is muziek voor. van de Janne Schaar, zag ik. Janne Schaar is er, juist. En uh, ik geloof dat met de lift ook de hele kast van de kerstentuin... ook nog naar boven komt. Want die hebben live gespeeld. We een hebben een beleefd vanavond in de Lamar Theater. En ja. acties Anna Drijver, bespreekt, net zoals jullie dat net deden, de Oscars. Ah, leuk. Dat is ja. vanavond dus op Nederland 2 even over half elf. Veel plezier, Kornhout. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dag. Dit is Radio 1 Opium. Ik lees even een stukje voor, hoor. Niet, niet uit eigen werk. Ver weg in een land waar de zon altijd schijnt, woonde eens een meisje. Ze hield van fietsen, van met losse handen de berg afroetje. van luisteren naar spannende verhalen over de wortels van de waringin -bon, waar Geesten woonden... Zo begint het uh, verhaal van kinderboekenschrijfster Tonke Dracht. En de journalisten Joukje Akveld en Annemarie Terhel... Die schreven een boek over het leven, en werk getiteld ABC Dracht. De wereld van Tonke Dracht. Een prachtig boek vol uh, teksten, tekeningen, collages... over die wondere wereld van uh, Tonke. Uh, Joukje je zit hier. Uh, fijn dat je bent. Welkom. Ja, dank je wel. Uh, ik dacht eerst dit hele interview in het ook ABC te doen. Dus beginnen <lacht> met uh, altijd al een boek willen maken over... Uh, Tonke Dracht, maar ik heb het toch maar losgelaten. <laughs> okay. Maar toch, de vraag. Ja. Heb je dat, was dat altijd... Een, uh, nee. nee? nee was, het is eigenlijk uh, toevallig zo gekomen. Er was op een gegeven moment een lunch waar ik bij zat... waar de uitgever van Tonke Dracht, uh, ook aanwezig was. En die zei, uh, moet er een biografie over Tonke komen voor kinderen? En toen zeiden alle aanwezigen... nee, kinderen lezen geen biografieën. Uh -huh. Alleen had ik toen net een ABC-boek van Bianca Stichter gelezen... over Mondriaan voor kinderen. En toen zei ik, misschien met zo'n vorm dat het wel werkt... want dan hoef je letterlijk niet van A tot Z te lezen... maar kan je er doorheen zappen. Ja. Dat is voorgelegd aan Tonke, die ook helemaal geen biografie wil. Die wil niet dat er zo in haar geport wordt, in haar leven. En deze vorm die, uh, vond ze leuk. Ja, uh, je zegt al... Uh, ze wil niet dat er in haar leven geport wordt. Het is niet de meest makkelijke... Persoon om sowieso om contact mee te leggen, al toch? Nee, het is een beetje een mysterieuze dame. Ja, en, van en, 82 en... inmiddels. Ja. Uh -huh. En hoe gaat dat contact dan? Want jij ja, ja, moest je toch die... uh, een beetje oriënteren voordat je zo'n boek kan schrijven? We hebben een aantal uh, ontmoetingen met haar gehad, aanvankelijk niet bij haar thuis. Uh, dan haal je erop waar ook weer de uitgever bij was. En uitgeef uh, die als een soort leeuw over haar waak, ja, toch? Ja, precies. Ja, ja, Leeuwe Lisbeth. <laughs> Uh, is haar bijnaam uh, door Tonke gegeven. gegeven. En dan ga je naar een uitspanning. Dat was het ook echt, een uitspanning. Zo'n ouderwetse met zo'n ober in ja, zo'n oudere heer. En daar worden dan uh, koffie en bitterballen besteld. En dan kan je vragen stellen... en dan geeft ze antwoorden op andere vragen eigenlijk. Want ze, wat, ze begint wat? gewoon te praten... en uh, uh, daar probeer je bij aan te haken... en haar enigszins te sturen. Maar het is, ja, het is ook wel... Even denk, ook deels met de leeftijd te maken. Uh, leeft gewoon ook erg in haar eigen hoofd... en in haar eigen werelden en neemt op een gegeven moment een afslag... en dan is het eigenlijk ook het leukste om haar gewoon te volgen. Hm. Want wat was de vraag waar je weliswaar een, een ander antwoord op kreeg... maar wat was de, de, de vraag die je op de lippen brandde? Die mij op de lippen brandde? Nou, uh, kijk, zodra het enigszins richting het persoonlijke gaat... dan haakt ze eigenlijk af. Dus als je zegt van waarom zijn nou alle hoofdpersonen uit je boeken uh, jongens... Hm -hmm. terwijl je zelf een vrouw bent, dat is toch ja. opvallend... Ja. Dan krijg je een antwoord van, had je dat ook gevraagd als ik een man was... En dan is het, uh, hup, volgende onderwerp. Dus dan, daar, daar wil ze dan eigenlijk niet aan. Maar het grappige is, Tonke die doet niet aan e-mail, schrijft wel brieven. En dan komen er toch weer brieven daarna, na zo'n gesprek... van nou, misschien was dat toch een beetje te kort door de bocht. En dan komt er een toelichting die ook niet helemaal het antwoord geeft dat je wilde... maar dat wel echt een Tonke antwoord is. En ah. daardoor ook wel weer heel erg passend. Een, een Tonke antwoord? Ja, dat, wat ik het meest fascinerend aan haar vind... is dat zij werkelijk leeft in haar eigen werelden, dus in haar boeken met haar personages. En zij praat over die mensen zoals andere mensen over hun familieleden praten. En dat zijn soms boeken die meer dan vijftig jaar geleden geschreven zijn. En zij, als, je, als je vraagt, wanneer is de jury, dus de hoofdpersoon uit de brief voor de koning... wanneer is die jarig? Ja. Dan gaat ze niet aan haar, even aan haar hoofd krabben van... God, wat zal ik zeggen? Nee, dan Meteen... komt er, boem een antwoord. Ja. Alsof het haar eigen kind is. Van, ja, die is natuurlijk dan jarig. Hmm. En dat, dat vind ik wel heel bijzonder aan ja. iemand. Want ik ken geen kinderboekenschrijvers meer die zo... Vervlochten zijn met hun eigen bedenksels. Ja. Haar werelden had je het over. Wat ja. zijn de werelden van Donkedrag? Nou, het grappige is dat zij is begonnen met verhalen die in het verleden spelen. Ze zijn nooit echt gedateerd. Niet zoals bij Thea Bekman, bijvoorbeeld. Die ging echt een bepaalde periode uit ja, de middeleeuwen, bij... ja. precies. Maar ja. bij haar heeft het wel die sfeer: Verhalen van de tweelingbroers was haar de buurt. Maar het brief voor de Koning speelt ook in zo'n decor met ridders en kastelen. Uh, vervolgens heeft ze een eigen tijds raadselverhaal geschreven, De Zeven Sprong, ook op tv geweest. En daarna is ze toekomstromans gaan schrijven. Hmm. Science dus kind of fiction voor Precies, uh, yeah. uh, dat er een gemeenschap is op Venus waar geleefd kan worden. Nou, dat zijn dus, wat ons betreft, werelden waar zij in verdwijnt. En in haar laatste boek is het uh, aan de andere kant van de deur is het dat een jongetje zijn slaapkamerdeur open doet... en letterlijk in een andere wereld komt, namelijk de Januaraanse ambassade. Een plek waar geen tijd bestaat, waar de klokken geen wijzers hebben. Dus dat soort werelden trekt zij op. Uh, en als je die boeken leest, ga je daar ook in mee. Aha. Je wordt daar ingezogen. Ja. Je, je, uh, uh, je hebt daar ook gereden, toch? Uh, lang geleden. Je is mij ooit verteld. Haarge? Gereden. Chauffeur Ge geweest? Nee, dat was Thea dat was Ter. Ja, oh, ja, toen, verterp, werk ik, ik, man, ja, je, toen uh... werkte ik nog wel Emir ja, Oké, okay. ja. Ik dacht dat hij Tonke ook gereden nee, nee, had, nee. maar dat is niet zo. Nee, nee, nee. nee. Okay. Maar ik, uh, ben wel de, van de oude dames dus. Ja, had je de willen rijden? Want het was natuurlijk een prachtige ingang geweest. Ja, het is, het is wel leuk natuurlijk. Dat, want dan komen de, kom je nog weer dichterbij, dan ja. zit iemand misschien in een nog ontspannender uh, uh, modus. Ja. Ja. Uh, maar deze gesprekken bij uh, Mirren Bos in Den Haag waren ook erg leuk. hoor. Ja. En uiteindelijk toch bij haar thuis geweest. Ja, en, en, ja. en, en, en, en levert dat nog meer op? Ja, want uh, ze houdt die deur eigenlijk gesloten. En zij heeft een uh, dubbelhuis in uh, de Haagse Bloemenwijk. Beneden is haar werkhuis. En dat is waanzinnig, dat, dat ken je niet. Want zij woont daar dus al decennia lang. Maar het lijkt alsof ze er net is komen wonen... dat ze nog midden in de verhuizing zit. <laughs> het staat vol met dozen, mappen... Maar terwijl zij uh, fysiek echt wel een wat oudere dame is van 82... is zij in haar hoofd zo scherp. Dus als wij vragen, van, is er nog een, te, een full-color tekening van Thiuri? want die heeft ze vroeger gemaakt. Het kon ja. alleen niet ja. gebruikt worden omdat het uh, te duur was. Moest in zwart-wit. Dan zegt ze, ja, kijk maar even in die map moet je een beetje naar achteren bladeren. En dan zat hij er. Aha. Dat vind echt, ik ook fascinerend. Ze woont echt in het universum. Ja, absoluut. Klinkt ook een beetje van, een beetje, beetje triest wel bijna, of niet? Nou, ik heb niet de indruk dat dat zo is. Hmm. Nee. Maar wat wel het mooie is, zij is dus ooit begonnen met schrijven in het Jappenkamp. Ze is geboren in Batavia. En uh, ik heb tegen haar gezegd, is het niet een soort vorm van escapisme ook? Dat ontkent ze. En dat geloof ik niet. Uh, want ik denk toch dat in zo'n kamp waar het leven toch niet prettig is... Uh, die verbeelding, haar redding op een bepaalde manier is geweest. Ja, ja. Uh, in haar hoofd kon ze wel over dat prikkeldraad heen. En dat dat eigenlijk altijd zo is gebleven. Mm -hmm. En het mooie is dat, omdat die boeken zo populair zijn geworden... heeft ze ook van die werelden kunnen leven. Dus ze heeft zich eigenlijk ook kunnen terugtrekken uit onze wereld. En in ieder geval, de onaangename dingen ja. hoefden niet. Ja. Ze, ze is, behalve schrijfster, een uh, zeer begenadigd schrijfster... Uh, ook, ook ze is opgeleid als tekenaar. Ja. Ze is ook uh, docent geweest ja. tekenen. Dat betekent dat je natuurlijk uh, met zo'n boek ook... Uh, Qua illustraties kun je alle kanten ja, op. Ja, dat is geweldig. En ook dat de uitgeverij het helemaal full color... bijna 200 pagina's wilde doen. En dat er dus allemaal niet eerder gepubliceerd materiaal in het boek kon. Ja. Dat, ja, dat was een feest. Ja, ja. Dat. Het, de, de vorm, dat, dat ABC, dat is enerzijds natuurlijk een, een, een rijkdom... waardoor je heel veel kwijt kan. Aan de andere kant is het natuurlijk een ontzinde ja, dwingende vorm ook tegelijkertijd. Ja. Want het dwingt je wel tot misschien ja, herhalen van bepaalde dingen. Ja, dat is, dat, een enkele keer hebben we dat gedaan... omdat we ook dachten van mensen lezen het niet van A tot Z... Dus ah, je, dat is de gedachte. Die, je ja. kunt wat je zegt, je kunt ja, het openstaan. Ja, precies. En dan pak je even een. Uh, dus als die terugkomt, dan is het gewoon. Dat is jammer, maar ja, dus op we, zich we niet zo. We, nou, we hebben ook bewust met pijltjes gewerkt. van als je in dit hoofdstuk zit, is het leuk om naar dat hoofdstuk verder te gaan. Aha. Dus eigenlijk sporen uitgezet in het boek die je kan volgen. die dan enigszins thematisch verwant zijn. Ja. Maar ook daar is de lezer geheel vrij in. Ik ja. uh, laat het natuurlijk bij een ABC meteen naar, naar de Z. Dat is de zeversprong, dat lijkt me logisch. Ja. Maar de, de X is Xantippe? Ja. zo? Uh, een robot van haar, ja. En die ook uh, heel lang haar uh, antwoordapparaat was. Dus dan belde hij en dan kreeg je te horen... dit is Xan Tippe, de uh. telefoonbeantwoorder van Tonke Dracht. De schrijfster is druk. Ja. Probeert u het later nog eens. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat, en dat, dat ik... is dus ook hoe zij haar, haar fantasie in haar echte wereld... Uh, eigenlijk laat doorcijpelen. Ja, en de Q is natuurlijk de kweeste. De kweeste, ja, dat was een fijne. Dat was ja. niet zoeken. Nee, zoeken. Nou, waar, waar, zoeken naar waar? Waarna? Nou ja, in een ABC-boek is de Q altijd een rotletter. Ja. Dan gaan mensen rare dingen verzinnen. Net als, net als de X, inderdaad. Ja, ja. En bij ons uh, hoefde dat niet. Het is een uh, prachtig uh, geïllustreerd en vormgegeven boek. uitgegeven. Leopold heeft het uitgegeven. ABC Dracht, de werelden de werelden van uh, Tonke Dracht uh, van Joukje Akveld. Dankjewel. Samengeschreven met Annemarie Terhel. Bedankt. Ja. Ja, dan uh, ben je een lezer van, van de boeken van, van uh, Tonkendracht, Ed Wubbe? Nou, eerlijk gezegd niet. Zit maar dan in... moet dat, uh, die disco nog komen. Die na te heigen. Ja. <laughs> ik, uh, ik, ik ga je even introduceren. Uh, uh, Ed Wubbe is artistiek leider van, uh, van Scapino in, in Rotterdam. Uh, uh, het gaat over de voorstelling Le Chanoir. Laten we even de situatie schetsen. De Eiffeltoren was nog in aanbouw. De wereldtentoonstelling moest uh, Parijs van die tijd nog op de kaart zetten. Maar het bruiste als een gek, Parijs, eind 19e eeuw. En op uh, Montmartre werd in 1881 een uh, later legendarisch etablissement geopend. Le Chanoir. Een ontmoetingsplaats voor Bohemiëns, kunstenaars en wereldbewoners. En de sfeer van toen op het podium van nu bij Scapino in Rotterdam. Donderdag in première gegaan. Uh, en uh, het we zitten dus hier. En ja, dat is lastig. De sfeer van toen... Op het podium van nu, maar hoe uh, uh, choreografeer je een sfeer, vroeg ik me af? Ja, je bent er goed in geslaagd, maar hoe, ja. hoe, waar, hoe begin je daaraan? Ja, nou, ik begin altijd met, met, met heel veel lezen en research doen. En in dat onderwerp verdiepen. En dan werken we natuurlijk... Muziek is natuurlijk een belangrijk onderdeel van die voorstelling. Hè. En dat muziek, dat muziek zet al heel veel sfeer neer natuurlijk. Het uh, ligt eraan wat voor muziek je dan kiest. In dit geval was dat de muziek van Jacques Offenbach die echt die, die, die, die, in die Vien sector tijd echt uh, uh, ja, op zijn hoogtepunt was. Ja. Uh, en die muziek die, die inspireerde mij, in eerste instantie. En die geeft al, in, uh, in samenhang met kostuums ook natuurlijk... want er zit niet heel veel decor in die voorstelling... maar wel kostuums en, uh, en vooral die muziek. Ja, dus dat is het begin. Dus nou, dat is het begin. Ja. En dan ga je... Ja, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je met die dans in de studio gaan we, gaan we dingen maken... en proberen we die uh, op een bepaalde manier die tijd te vertalen... Uh, naar, naar iets wat ja, naar beweging naar en naar naar, ja, en naar sfeer ja. Ja. Dat, is, dat, dat is een soort zoektocht uh, dat in die studio, als, he, als in een laboratorium plaatsvindt, dat je dat probeert te ontdekken en, en langzaam tot, tot, tot vorm te komen. Ja, En, en wat, wat was die sfeer destijds? Want we, we, Le Champ Noir, we hebben het niet zelf meegemaakt, dus je moet uh, doen met, met bronnen. of met, Nou, met... dat was een café waar, waar, waar, he, waar kunstenaars samenkwamen. Uh, nou, zei, componisten, schrijvers, uh, beeldkunstenaars. Uh, beeldende uh, daar, werd, daar werd gezongen, daar werd voorgedragen. Het was in feite een cabaret, noemden ze het ook. En het interessante, dat was wat mij getype, gefrappeerd heeft, wat ik interessant het was eigenlijk een, een versmelting van he, wat we nu een rotwoord wordt, uh, rot word, maar tussen hoge en lage kunst. Mm -hmm. het, het, er zit ook een gevoel van variété, van refus. Uh, in de buurt van, uh, van, uh, van de Chanoine was ook de Moulin Rouge natuurlijk, ook de Follis Bergère En dat was die, die pikante sfeer in combinatie met serieuze kunst. Dat is iets, iets wat ik heel erg interessant, sowieso interessant vind. En, en dat, die sfeer heb ik uh, ook een beetje het groteske van, uh, van, uh, van, van, van, van de variate in cabaret. En, uh, niet onbelangrijk, ik heb uh, foto's, uh, veel foto's gezien van, uh, van Henri Bressay. Dat is die Hongaarse uh, fotograaf die, die, die in Parijs gewoond en gewerkt ja, heeft. Ja. Uh, en die heeft dus in de jaren 30, dat is weer wat later natuurlijk, heeft hij heel veel prachtige foto's gemaakt. Uh, over Roerenbuurten, over, over, over echt de zelfkant van Parijs. Hè. Ook die Bohemières-kant. En ook over artiesten uh, uh, uh, uh, zeg maar in de kleedkamers en achter de bühne. En nou, die sfeer is prachtig en dat is ook uh, een inspiratiebron geweest. Ja. Uh, Jouwke, heb jij iets met, met, met dans? Want met, met, je bent meer een uh, Ik Het is meer, meer uh, toneel ja, inderdaad ja. en kleinkunst. Maar het grappige is wel dat uh, in de voorstelling, uh, de laatste van uh, Schudden. daar hing dat affiche van Lussois. Uh, ja, van de januari, ja. Ja, en ja. Dat, dat haakte toch ook weer aan enigszins Parijs en zo. En toen heb ik, ben ik er toevallig even ingedoken. Mm -hmm. Toen dacht ik interessant inderdaad al die uh, kunstenaars die daarheen ja. kwamen. Dat ja. spreekt wat veel. Ja, want om wat namen te noemen: uh, Satie die zat achter de piano, uh, Toulouse-Lautrec natuurlijk die liep er rond, uh, Debussy ook, uh, ja. Emilie Zola. Ja. Het is echt een ongelooflijke. Jij, jij zegt want het is mooi, uh, de hoge en de lage cultuur dat die zo mooi samenkwamen. Ja. Is dat nou ook? We zitten nu in een tijd waarin natuurlijk uh, gezelschappen uh, dans en dergelijke geacht wordt om veel uh, naar de mensen toe te gaan om het zo maar te ja. zeggen. Is dat ook een reden om, om nu met zo'n voorstelling te komen? Nee hoor, maar dat doe ik eigenlijk al langer. Ik heb die interesse altijd al, al langer ja. gehad. En de, deze voorstelling is eigenlijk, illustreert eigenlijk dat dat ook iets van alle tijden is. En dat het ook heel interessant is uh, om, uh, om, om, dat, om dat samen te brengen. En, en, en ja, zolang je maar in een voorstelling uitgaat van kwaliteit... En He, dat het dat, dat, dat, dat, dat, dat iets maakt wat, wat, wat, wat, wat, wat probeert go goed te zijn. Uh -huh. Ik wou, dan is dat alleen maar interessant. Ja, ja. Nee, de muziek die beperk je je niet tot, tot Offenbach. Want de, deze uh, Belg die komt bijvoorbeeld ook voorbij. Ja. Toen dacht ik wel, maar die heeft die tijd. Niet nee, voor maar ik, het is ook een beetje een. Uh, dat stuk is ook een beetje voor mij een ode aan Parijs. En uh, ik heb ook Piaf gebruikt, dat is ja. nog wel uh, eerder natuurlijk. Ja. En dat zijn, uh, uh, het gaat ook een beetje over die Borrumière weer. En over die. Uh, Piaf bijvoorbeeld was iemand die ook een beetje aan de zelfkant. Uh, Leefde die heel veel problemen had met alcohol en minnaars en een beetje verdrietig leven. En dat hoort ook een beetje bij die sfeer. Dus Brel ook. Brel. Later is hij niet eens een Fransman, maar is wel de top van de chanson. Een klein stukje loin. Le De, de, de Chanoir uh, bestaat eigenlijk uit drie choreografieën. Hè? De eerste van uh, Felix Landerer, dan mm -hmm. uh, Makke Keuken. Uh, Keuken. En jouw stuk is dan Na de Pauze, met de titel ook Le Chanoir. Um, uh, je, je, je maakt, het was zo mooi dat Annette Imrecht schreef morgen een stuk in de Volkskrant... die uh, beschreef het mooi uh, dat jouw dansers in strakke formaties... doorkruisen ze het podium in een ongekend veelzijdig repertoire aan loopjes. Ze draven, schuivelen... Uh, Teppen, flapperen en tippelen. Ze knikken hun knieën. Zwalken op buiten- of binnenkant van hun voet. En zetten hoge ruggen op. Die hoge ruggen, dat is dan kennelijk de, de, ook de link met Le Chanoir Of, ja, of dat, dat, dat, dat is wel best, ja. ja dat klopt wel. Het is ook een beetje de kleding die ze aan hebben. En ik heb daar ook in die groepsdelen een beetje heb ik laten inspireren. Eigenlijk door de, door de revue-kant. Ja. En uh, er zit ook een kan-kan in. Offenbach is de, is de man die, uh, die een, de kan-kan geschreven heeft. Mm -hmm. uh, en dat is hele interessante muziek. Ik heb daar een soort anti kan kan uh, van gemaakt. Ja. Maar vergeet niet, iemand als Josephine Beken is ook een inspiratie. Want die kwam ook hè, uit, uit Amerika. En die bracht ook het exotisme eigenlijk naar Parijs. Hè. De exotische. En, en dat, uh, die, ook met uh, virtuoze dansen. Als je op YouTube zit zijn filmpjes van te zien. Zijn in waanzinnig goed. dus is ja. een soort hip-hop wat ze doen. Maar dan in de jaren 30. En dat is, ook, uh, dat is ook een gegeven wat me heeft geïnspireerd in de, in de, in de dans. Ja, ja want, want uh, die groepschoreografie... Uh, uh, want die kan, dan weet ik het daar zo nog even over hebben, maar die worden dan afgewisseld met, met, met paladeuzen, met, met solo's. En daarin uh, lijkt het alsof je kiest voor een soort illustratie van zo'n zo brelnummer bijvoorbeeld. Dan uh, zien we één of twee dansers op het podium. Dat lijkt me heel lastig, want dan wordt het heel snel een dansje, met ja. alle respect bij een, een ja. nummer. Hoe voorkom je ja, dat? Nou, dat heb ik eigenlijk geprobeerd te voorkomen door eigenlijk... De, eh, ik was ook niet zo geïnteresseerd om die, om die, om die teksten te, te illustreren Aha. in de dans. Maar meer het gevoel van wat die muziek... Het, het, het, het algemene gevoel van die muziek. En ik heb eigenlijk ook gekozen, ook belangrijk... Ik heb niet de cliché bekende nummers gekozen. Hè, La Vie en Rose en, en dat soort dingen. Of uh, de Quitte Pas. Dat, ik heb eigenlijk onbekendere nummers van, van Piaf. Die eigenlijk waanzinnig mooi zijn. Ja. En ook een aantal onbekendere nummers van Brel. En dat zijn twee nummers. Dat is, dat is Le Bourgeois. En uh, Jean-La, dat zijn ook nummers die eigenlijk gaan hierover. Die gaan over het afzetten tegen, tegen de burgerlijkheid. Nou ja, dat zegt het al. En dus dat, dat, dat, dat klopte heel goed. Ja, dat is een mooie, mooie, mooie combinatie. Dan toch even die kan-kan. Want ik vind die muziek van Ongebracht ook prachtige muziek. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik wel... Oké, okay, dan gaan we dus nu toch met de beentjes van de vloer... Maar wat is een, een anti-kan-kan, zoals jij dat dan uh, schetst? Uh, nou ja, het is eigenlijk. ze stampen zich door die kankan kan heen. Als bijna als een soort, uh, ja, een soort een groep kabouters, bijna. Uh, uh, <laughs> of als militairen. Nou, ja, nou, een uh, beetje respect voor uh, je eigen dans. Uh, uh, uh, ja, maar dat was uh, wel het, het, het beeld wat we, wat we hanteerden. En dat, maar dat werkt weliswaar uh, erg goed, want het swingt eigenlijk de pan uit. En, uh, en het is ja, een anti-kan-kan, maar het is wel. Het is een soort nieuwe, nieuwe kan-kan eigenlijk. Maar dan nou, echt met stampen en, uh, en echt heel. Heel eenvoudig. Ja. En de beetjes gaan niet van de vloer. Uh, nou, een klein stukje. Ja, een heel klein stukje. Ja. Maar niet uh, hoog. Nee nee nee nee, nee, nee, nee. nee, Ik vond het een prachtige voorstelling. Ik heb genoten. De Chanoir bij het uh, Scapino Rotterdam... met de choreografie van Ed Wubbe, Marco Geuk en Felix Landerer. Dinsdag in Heerlen. Donderdag in Drachten. Uh, voorstellingen door het gehele land... Van, nou, om met het ABC te spreken. Van Alkmaar tot Zutphen. Tot eind mei. Dank je wel. Wij gaan naar de 80 seconden. Elke week geven wij een talent de gelegenheid hier 1 minuut en 20 seconden te vullen met iets moois. Uh, nou, degene van vandaag die studeerde af aan het Haagse Conservatorium met een tien. En een onderscheiding voor haar muzikale artisticiteit. Het kan dus niet anders dan dat we nog veel van deze violisten gaan horen. Ze is klassiek geschoold, maar staat zich niet blind op Bach, Mozart of Beethoven. Zoals we zo zullen gaan horen. Maar eerst beveelt violiste Frederike Seys haar bij ons aan. Ik ben een grote fan van Emmy Storms. Zijn haar een ontzettend veelzijdige violiste. Zij weet altijd uh, de juiste snaar te raken bij het publiek en hen werkelijk te betoveren met haar uh, kleurrijke en spontane spel. Ze durft zich altijd volledig over te geven aan de muziek en ook aan de emotie. Naast een grote liefde voor klassiek muziek, heeft ze ook een enorme passie voor wereldmuziek of volksmuziek uit allerlei windstreken. En uh, wat ik zo bijzonder vind is dat zij er echt fabo op los kan improviseren. En dat improviserende hoor je ook weer terug als zij een klassiek concert geeft. Omdat het heel vrij klinkt en alsof zij de muziek ter plekke zelf componeert. De 80 seconden van Emmy Storms. Ga je gang. Ja, op de seconde, hoor. APPLAUS Amy Storms. En zij werd uh, begeleid door, uh, ja, door... Door wie werd je begeleid? Pedro Diaz. Pedro Diaz, hartelijk ja. dank. Muchas gracias. Een um, um, klassiek violiste die, die folk speelt. Het klinkt alsof het niet helemaal zuiver is. Mag ik dat zeggen? Dan mag ik uh, zeggen. Ja, dat mag. Ja. Ja. Is, uh, um, ja? Nou, ik, ik, ik vond het eigenlijk heel interessant... omdat ik vanaf klassieke muziek natuurlijk... Uh, toch, dat, daar ben ik mee begonnen. En toen ik een jaar of tien was, toen speelde ik vijf jaar viool. Toen ben ik in aanraking uh, gekomen met uh, Ierse volksmuziek. Ja. En um, dus, uh, ik, ja, het ik klopt, ik speel allemaal uh, verschillende soorten volksmuziek... maar ik ben speciaal bezig met Iers. Dat vind ik het mooist. En daar ben ik toen ingedoken. En toen merkte ik inderdaad dat ze op een bepaalde manier... anders intoneren. En ik... Ik probeerde dat ook een beetje na te doen, omdat ik het gevoel had dat ze allemaal op dezelfde manier anders intoneerden. Ja. Betekent dat ook dat je op een andere manier je viool vast moet houden? of dat niet? Nou, daar heeft het mee te maken. Want wat, waar ik dus achter kwam, als ik dat mensen vroeg, dan zei ze, dan, ze hadden het niet eens in de gaten dat ze anders intoneerden. Omdat het totaal niet belangrijk is in die muziek. Hm. Dus het gaat niet over zuiverheid. Ja. Maar inderdaad, ik heb dus ontdekt houden een viool dus zo anders vast... Ja. dat hun hand zo anders staat dat ze op de een of andere manier... dan automatisch toch allemaal hetzelfde anders intoneren. Ah, zeg maar. maar jij kunt nu allebei. Je kunt ook uh, ja, gewoon, ja. om maar zo maar te zeggen, Bach ja. spelen. Dat, dat is geen probleem. Um, nou ja, dat is iets moeilijker. maar iets moeilijker. Ja. Goed. Nou, dankjewel, uh, Amy Storms. Ze is in maart te zien in de kindervoorstelling van haar eigen trio Suleika. Uh, onder andere 16 maart in Kunst aan de dijk in Korthoef. 18 tot en met 20 maart Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Ed Wurber bedankt. Joukje Akveld bedankt voor jullie komst naar, uh, naar uh, Opium. Reageren kan op opiummetavo.nl. Vijf uur op Nederland Twee's Kunstuur. Daar uh, in de indrukwekkende privécollectie van het echtpaar De Heus Zomer. Te zien in uh, Singer in Laren. En Stacey Rookhuis en Floris van Bommel. Die gaan naar de tentoonstelling van uh, Jean-Paul Gaultier in Rotterdam. Ehm... Um... Ik wens u alvast een fijn weekend. Uh, uh, uh, volgende week zijn we uiteraard weer met Junoa uh, dan de muziek. Um, uh, en uh, Hadewig Minus en Mike Baudet die komen dan ook langs. Straks na half vijf op uh, radio 1, het Sportforum. En dat wordt vandaag gepresenteerd. Wat een feest. Dionne de Graaf. <laughs> Dank goedemiddag. Dankjewel, Hans. Ga je Wij uh, gaan praten met onze vaste gast Tom Boot. Met uh, VI-journalist Ivan van Duren en oudscheidsrechter Wout Schaap. We gaan het onder andere over de Champions League. Over de Europa League. Hoe ernstig is het eigenlijk dat nu alle Nederlandse clubs al uit Europa liggen? We hebben het over de gedragsregels van de KNVB. Wielrennen komt langs. En we nemen. Afscheid van een groot sportvrouw Atje Keulen Deelstra. Eerst het nieuws met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Minister Hennis Plasgaard van Defensie heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen die in Zuid-Turkije twee Patriot-antiraketsystemen bedienen. De Nederlandse Patriots moeten Turkije beschermen tegen eventuele raketaanvallen uit Syrië. Ze zijn tijdens deze missie nog niet gebruikt, maar hebben volgens Hennis Plasgaard een afschrikwekkende werking. We laten onze tanden zien om juist het gebruik van meer geweld te voorkomen.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 Met bewolking inmiddels in het hele land. Hier en daar wat lichte sneeuwval. En dat vinden we met name terug in het zuidoosten van het land. Daar gaat het eigenlijk de hele dag al zo door. En er is het lokaal ook glad en in ieder geval wit. Die sneeuwval die gaan we op meer plaatsen zien in de loop van de nacht. Uh, het minst in het noorden en westen. Waar het gewoon een groot deel van de dag nog droog blijft. Van de nacht moet ik zeggen. En morgen ook daar de minste sneeuwval. In het zuidoosten het meeste. Overigens in het westen en noorden morgen ook kans op vloeibare neerslag. In de vorm van wat motregen. Daar loopt de temperatuur namelijk op naar 3 graden boven nul terwijl het in het zuidoosten plus 1 is. In de nacht, die we nog te goed hebben, min 2 in, eh, op de meeste plaatsen. Dan maandag ook nog steeds bewolking, en kans op wat motregen. Dinsdag is het waarschijnlijk wel droog, maar zon zien we nog niet. De dagen daarna heeft de zon iets meer kans... en dan komt de temperatuur overdag wat hoger uit. Op zo'n 5 à 6 graden in de nacht overigens... nog steeds temperaturen dicht bij het vriespunt. Langs de Lijn, met Dione de Graaf. Dag dames en heren, goedemiddag. Dit is Langs de Lijn op zaterdag 23 februari. We zijn er tot zes uur met drie gasten aan tafel. Iman van Duren van Voetbal International Woudschaap, oud-scheidsrechter. En onze vaste man aan tafel, Tom Boot gaan praten over de Champions League, de Europa League, doellijntechnologie. We komen uh, ook terug op uh, de eerste grote wielerkoers in Noordwest-Europa. Omloop het Nieuwsblad. Maar we staan eerst stil bij de dood van een groot, groot sportvrouw. Gisteren overleed op 74-jarige leeftijd voormalig schaatser Atje Keulen-Deelstra. Begin jaren 70 veroverde ze vier keer de wereldtitel Allround. Een prestatie die pas vorige week werd geëvenaard door Irene Wüst. Bijna 14.000 kijkers nu zeer gespannen op de prestaties... die in de tweede rit zullen worden geleverd. Tussen Adje Keulen-Deelstra in de binnenbaan... en Nina Stadkewits van Rusland-Buiten. Haar successen dankte Adje Keulen-Deelstra vooral aan haar doorzettingsvermogen... en haar liefde voor het schaatsen. Maar ook het gezinsleven speelde een grote rol. De vriesin was een laadbloeier die eerst moeder werd... en toen een sportieve loopbaan begon. Maar niet iedereen had daar vertrouwen in, gezien haar leeftijd... Adje Keul Deelstra wuifde die kritiek op eigen wijze weg. Nou, in de eerste plaats moeten ze niet naar de leeftijd zien, ze moeten naar de prestaties zien. En, uh, nou ja. De een heeft de kracht van zijn leven met 24 en de andere met 31. Zo denk ik erover. Op 31-jarige leeftijd veroverde ze haar eerste wereldtitel allround. Vier jaar later nam ze afscheid met haar vierde titel. Adje Keul Deelstra werd ook drie keer Europees kampioen. En dat allemaal in combinatie met een druk gezinsleven. De steun van haar gezin was daarom mede verantwoordelijk voor haar succes. Ja, dat moet je natuurlijk hebben. Je moet enorm veel medewerking hebben. Want als je drie kinderen hebt, kleine kinderen, en je hebt een gezin... en wij wonen later ook nog op de boerderij... dan uh, is het natuurlijk wel... Uh, ja, dan moet, moet wel je familie achter je staan. Want anders kun je het nooit bereiken. Want je moet... Nou, er is niemand die zegt dat je moet trainen. Maar wil je wat bereiken, zit je in een kernploen, dan moet je er wel erg veel voor doen. Dan moet je iedere dag trainen. En als je dan geen medewerking hebt, nou, dan kun je het wel vergeten. Maar ik had heel veel medewerker en daardoor heb ik dat ook allemaal kunnen bereiken, denk ik. Naast haar allround-titels veroverden dus ze ook drie medailles bij de winterspelen van 1972 in Sapporo. Ze gaat er geweldig naartoe naar Sigrid Sundby die daar naar de buitenbaan is gegaan. Laatste binnenbocht, altijd een beetje onvoordelig op de duizend meter. Maar die laatste ronde wordt er geweldig goed doorgehaald. We gaan naar de tijd kijken. Daar is dat je over de streep 1, 31, 61. Twee keer brons en één keer zilver was een mooie oost. Maar het goud ontbrak. Nee, op uh, een seconden seconde na had ik uh, dus een gouden medaille gehad. En als je weet dat uh, een seconden seconde maar een heel klein stukje is. En op dat moment was ik heel blij met mijn zilveren medaille op de duizend meter. Maar als je dan, uh, en nu nog, dan denk ik, verdorie, waarom heb ik nou net uh, ja, dat kleine stukje niet... Uh... Ja, je doet natuurlijk je best, maar... Uh... Dat zeg ik nogmaals. Toen was ik blij met de zilveren medaille, maar ja, nu denk ik er nog wel eens aan. Het is toch jammer dat ik die eigenlijk een gouden medaille mis. Maar ik heb heel veel gouden medailles, dus ik bedoel. Maar ja, een Olympische gouden medaille is natuurlijk ook heel mooi. Na haar periode op de lange baan richtte ze zich op het marathonschaatsen. Vijfmaal werd ze Nederlands kampioene. De laatste keer in 1980 op 41-jarige leeftijd. In 1997 volbracht Adje Keule Deelstra de Elfstedentocht. Ik wilde wel heel graag eens een keer een Elfstedenkruisje halen. Dat heb ik dus nu. Dat is gewoon iets wat niet iedereen heeft. Het was een overzicht van Floris van Hoorn. In de schaatswereld wordt met veel respect gereageerd... op het overlijden van Adje Keule Deelstra. Iemand die haar van dichtbij heeft meegemaakt is Seitje van der Lende. Mevrouw van der Lende, goedemiddag. Goedemiddag. Um, hoe lang heeft u met, hem, met haar samen geschaatst? Ik heb, uh, ik geloof uh, vanaf het begin tot het eind van Adje haar carrière heb ik altijd met haar in de ploeg gezeten. Wat... Eerst in het gewest en later in de kernploeg. Wat was het voor vrouw? Nou Adje was gewoon de kampioen en wij mochten mee. <laughs> ze was, zij was gewoon altijd de beste, maar ze was ook voor de ploeg ook gewoon de beste. Zij heeft, uh, ik denk, alle andere leden van de ploeg alles geleerd hoe het moest. En altijd heel relaxed. Voor week WK zaten we in de kleedkamer, er was nog uh, keten en dan zei Adje, concentreer even. Nou, dan gingen we aan de start. Het was, uh, ja, het was schrikkelijk leuk met Adje in de ploeg. Wat, wat, hebt u, wat hebt u van de geleerd? Nou, heel, heel uh, uh, hard trainen. Want uh, nou ja, wij hielden ervan, van, maar Adje hield er waarschijnlijk nog meer van. Altijd op tijd zijn. Uh, heel relaxed met wedstrijden omgaan. Voor haar werd het altijd na zondag ook weer maandag. En voor ons was het ook zo. Ze was wel zenuwachtig, maar je merkte niet eerder... dat ze naar de staat ging. Nee. En ze was naast schaatser ook op moeder, echtgenote. Um, er werd toen, toen de tijd uh, nogal vreemd naar gekeken. Een, een moeder die zo goed presteerde. Wat vond zij daarvan eigenlijk? Ja, daar had het uh, uh, niet zoveel, maar ze had natuurlijk helemaal Jelle... die dus... Uh, ja, en, en Beppe was er. En er waren de kinderen, dus de kinderen waren heel goed verzorgd. Maar we zaten natuurlijk in die dagen ook niet het hele jaar zoals nu in trainingskampen. We trainen één keer in de week uh, op het Gios. En voor de rest uh, waren we gewoon uh, thuis. Dus Aitje die was gewoon in de zomer, heel de zomer thuis. Dus Winters er was alleen maar een EK en een WK. Dus uh, het leek net alsof het misschien nu dat ze ook altijd weg was. Maar ik geloof niet dat het altijd zo was. Nee. nee, maar het was toen de tijd wel heel vreemd, hè? Dat, dat iemand die uh, een heel leven ernaast had en, en, en moeder was, dat die zo goed was. Ja, maar ja, gewoon denk ik, gewoon ook buiten, buiten het schaatsen, op de boerderij moest natuurlijk ook heel hard werken, dus het was een heel sterke vrouw. Ja. En als het gaat gewoon zoveel voor het plezier, ja, dan kun je denk ik altijd nog veel beter. Ja, ze, ze stond ook wel op de barricade. Ze, heeft, heeft, uh, ze was ook heel boos op de KNSB toen ze haar eigenlijk te oud vonden uh, voor het schaten. Voor de kernploeg ja, toen de tijd. Ja, en dat was eerder al gebeurd met Skin, dacht ik. En toen kwam het, overkwam het Aadje ook nog een keer. Maar wij hadden natuurlijk een heel goed gewest en Klaas Visser was toen haar trainer. Dus uh, dan zouden we de KNSB nog wel een keer helpen natuurlijk. Zo, uh, zo zat Aadje ook wel in elkaar. Ja. Hoe kunt u dat aangeven, hoe belangrijk ze is geweest voor het schaatsen? Nou, heel, heel belangrijk denk ik, want uh, als er toen nooit iemand kampioen geworden was, dan hadden hier we wel de baan. Maar als het nou een soort uh, uh, tweede rang sport voor vrouwen, ja, dan, uh, dan ging niemand natuurlijk uh, zo fanatiek gaten. En zij was dus echt wel uh, uh, heel bezeten van het gaten, maar ook van het trainen. En vooral, we hadden toen, uh, ik denk dat bijna de hele kernploeg uh, kwam in Friesland trainen. Ja. En dan was zij altijd de, de, de voorloper een beetje. Ja, ze was, ze was ongelooflijk goed. Ik zou vier keer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen. Het duurde ook tot 2004 voordat een vrouw weer wereldkampioen werd, hè? Nederlandse vrouw Renate Groenewold. Ja, en, en, en uh, Tony werd dan een keer Europees kampioen. Maar ik denk niet dat. Want ik denk dat Adje ook nog een keer derde twee keer sprint geweest is, als ik het zo uh, bedenk. Nou, dat is dan ook iemand in Nederland weer gelukt, denk ik. Nee. En het lukte waarschijnlijk ook niet. En, en Alrood en op het podium uh, bij het sprint. Hebt u uh, na, na uw carrières nog contact met elkaar gehouden? Ja, en altijd. Uh, elke week traint uh, balkje haar dochter nog bij. Dus ik hoor altijd al veel over Aitje. En ja, wij kwamen elkaar natuurlijk uh, zo nu en dan nog wel tegen. En op feestjes of uh, ja. andere dingen. Tom Boot, wilde je... Een dat zei ik je. Ik wou je een vraag stellen. Er werd net gezegd als belangrijkste eigenschap dat ze doorzettingsvermogen en liefde voor de sport heeft. Natuurlijk, want anders ben je niet zo'n grote sportvrouw. Maar ze moet toch technisch ook fabelachtig geweest zijn? Het kan toch niet anders? Nee, nou, ze, wanneer je dus uh, films uh, van Akki ziet. dan lijkt ze een beetje op uh, Diana Valkenburg bij Rijden. Maar ze kon allemachtig hard in de bocht. En ja, zo gauw ze op haar schaap zette ze gelijk af. Ze had niet een heel lang klein moment. ze had iets, iets echt, ja, typisch Adje. En nu Diane Valkenburg wanneer het divies gaat, en die heeft er ook wel een beetje van. Nou, dan hebben die een betere techniek dan de rest, denk ik. <laughs> Oké. Okay. Ja, misschien wel. En natuurlijk, het was buitenbanen, Ze was verschrikkelijk sterk. Okay. Dank je wel, van der Linde. Oké. Okay. Hartelijk dank. Jo. Ja. Dag. Um, we gaan praten over wielrennen, uh, ja, want ze zijn weg, zou je zeggen. Uh, de eerste grote wielenkoers van Noordwest-Europa is gereden. We gaan straks, want we hebben nog geen contact met hem, naar Gio Lippens, want we willen zo graag weten wie de winnaar is van die eerste grote wielenkoers. En ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd hoe die sfeer rondom die koers is geweest, want uh, er is natuurlijk... <laughs> nogal veel gebeurt uh, afgelopen uh, seizoen. zou ik kunnen zeggen de meest roerige uh, uh, wielerwinter ooit, denk ik. Uh, uh, Iwan, eventjes, uh, even beginnen over wielrennen toch. Um, denk jij daar ook zo over? Of, of denk jij gewoon weer... Nou, ik ben wel weer benieuwd wie daar als eerste over de streep gaat. Punt. Nou, niet punt. Welkom, aan. En uh, wie zijn er nog? Nee, het is heel raar om uh, weer terug te komen bij het wielrennen. Het was de eerste omloop uh, van, het zomer, van de zomer weer, ook al was het weer er niet naar. En ik had er net ook met. Uh, in, uh, van tevoren hadden we het er ook over. Ga je nu weer die tour kijken of niet? En ik ben er nog niet helemaal uit, moet ik eerlijk zeggen. Het voelt heel erg raar. Het is een beetje hetzelfde als. Uh, als je weet dat je al die tijd bedrogen bent. Dan, uh, ja, waarom zou je dan nog? Maar ja, dat is met minnaars ook vaak. Dan gaan ze <laughs> toch weer terug. Dus kijk hoe sterk de ruggenraad is. <laughs> Een fantastische vergelijking. Maar jij kent hem zo te horen. <laughs> Van lang geleden. oud oudscheidsrechter. We gaan het hebben over voetbal. Maar we komen ook even bij het wielrennen uit. Ik ben ook wel benieuwd hoe u daarnaar kijkt. nou Ik kijk er gewoon als liefhebber naar. Dus niet echt... Uh... En u bent liefhebber gebleven? Ja. In ja, deze winter? Ja, ja, in deze... Nou ja, <laughs> voor zover ik het heb kunnen volgen wel. Uh, het is iets wat natuurlijk uh, al jaren aan de gang geweest is. Waar we met z'n allen naar gekeken hebben. En, uh, ik ben nu eigenlijk heel benieuwd hoe het gaat worden zonder alle middelen. Ja. Ja. Maar dan ga je er vanuit dat het nu zonder middelen is. Dus ja, daar ga ik nu vanuit. Jongens. Anders gaat ja. het helemaal op. Oké, okay. <laughs> tot volgend jaar dan. Dat is eh. goed. Zullen we gewoon Lijkt, eens even gaan uh, kijken of, we, of we, uh, we al contact hebben met uh, Gio? Gio, ben je daar? Ja, dat hebben we hoor. Ik sta in Gent ah. op het plein, Sint-Pietersplein, bij de finish. En uh, er komen af en toe nog wat renners binnen gedruppeld. Van een uitvoering die nou niet bepaalt uh, tot de meest uh, klassieke uitvoeringen van uh, de oplopend duurzwaard. Uh, zal worden bestempeld. Gewonnen door Gio. Ja, gewonnen door een Italiaan van 36 jaar. Luca Paolini van Katusha. Russische ploeg, hij rijdt er al jaren. Is een echte man voor het voorseizoen. Een van de weinige Italianen. Er zijn er wel een paar. Maar in ieder geval een van de uitzonderlijke Italianen. die echt het lekker vinden om over die kasseien te ragen. En uh, hij zit er vaak dichtbij. En vandaag was het raak. Hij was uh, weg met Stijn van den Berg, Boomlangen, helper uit de ploeg van uh, Tom Bonen, die de ruimte kreeg. Uh, Tom Bonen reed er niet achteraan. Nicky Terpstra reed er niet achteraan. De hele ploeg liet uh, van den Berg begaan. En uh, uiteindelijk uh, ja, kwam van den Berg uh, hier op een uh, sprint deux terecht met uh, die Luca Paolini. En uh, het was uh, Paolini die de sprint won. Hier weer een heel groot peloton dat binnenkomt. Toch nog veel renners gefinished hoor. Ondanks uh, die hele slechte koude weersomstandigheden, het is zo'n beetje rond het vriespunt, de wind snijdt overal dwars doorheen en dat maakt het toch erg lastig. En wie weet, misschien is dat ook wel de reden dat de echte favorieten zich toch wel enigszins verstopt hebben, want achter Paulini en Van den Berg, hadden we een achtervolgend, uh, een achtervolgend groepje. Een man of acht, en daar won Sven van Doeselaren, dan zult u zeggen Sven van Doeselaren, wie is dat? Belg. Uh, dat weten we dan, een uh, nou, niet al te sterk rijdende Belg normaal gesproken... die uh, hier gewoon het sprintje wint van de achtervolgende groep. terrain Thomas werd daar uiteindelijk nog uh, vierde. En de echte favorieten die zaten in het peloton dat op uh, zes minuten dik finishte. En uh, ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Die hebben het laten lopen. Dat geldt niet alleen voor Tombow, dat geldt niet alleen voor Fletcher. Van Antonio Fletcher, van Valkans Misschien wel de grote favoriet op papier. Wat dacht je van Filippo Pozzato? Het geldt ook voor Lars Boom, het geldt voor Nicky Termstra, voor Sebastian Langeveld, de Nederlanders. die toch ook allemaal in de favoriete uh, rol waren geduwd. Ja, dus dat is erg tegenvallend eigenlijk, Gio. Ja, ik vond de koers tegenvallend. Sylvain Chavanel was eigenlijk de enige die uh, ja, spektakel probeerde te maken van uh, de grote renners. Die uh, probeerden weg te rijden, maar deed dat iets te vroeg in de koers. En die moest dat uh, bekopen. En voor de rest, ja, we hebben ze nauwelijks gezien, de grote mannen. Lars Boom, heel even op kop gereden. Van een achtervolgende groep toen nog, een grote groep uh, die achter een uh, flinke kopkop aanreed. Hè, de bekende vroege vluchtersgroep. We wisten dat die groep zou worden ingelopen. Maar uh, echt doorzetten was er niet bij, echt doortrekken. En uh, wat dat betreft uh, is die eerste klassieker van het seizoen in elk geval een tegengevallen uh, geweest. Voor, uh, nou, niet alleen de Nederlanders, maar laten we zeggen voor alle uh, renners die het normaal wel heel prettig vinden om dit soort koersen onder deze omstandigheden te rijden. Kun je zeggen Gio dat het weer over tot de orde van de dag was? Hoe was die sfeer daar? Ja, dat, ik heb daar een reportage voor gemaakt. Die wordt als het goed is vanavond in langs de lijn uitgezonden. En uh, daar gaat het toch vooral erover dat uh, met name de renners, de ploegleiders, alles wat er zo'n beetje omheen loopt... Ja, die zijn eigenlijk maar met één ding bezig op dit moment. Dat het is, we willen weer koersen. We willen weer stoppen met het gepraat over doping. We willen nu eens eindelijk gewoon weer... We vinden het prima, zeggen de meesten, dat uh, de beerpunt is opengegaan. En dat er nu duidelijkheid is over wat er allemaal tien jaar geleden gebeurd is. Maar, dat was tien jaar geleden, nu is de situatie anders. En wij willen gewoon weer aan het seizoen beginnen. En dat, dat is toch een beetje de teneur... Die proefde. En ja, Vlaanderen. Vlaanderen is wielergek En al die gekke supporters, die stonden er vanmorgen alweer heel erg vroeg bij de start van de, de wedstrijd. Die stonden er uren voor de start al op dat plein te kleumen En die staan er nu nog, nu zijn ze wel wat warmer geworden. Want ze hebben de finish gezien. Maar is, is dat de conclusie? Dus, dus ook het publiek denkt: streep erdoor uh, over tot de orde van de dag? In Vlaanderen is dat zeker zo. Uh, dat heeft ook een beetje met de wielercultuur te maken. Uh, Johan Museo bijvoorbeeld, die zegt erover in die reportage ook van ja, bij ons heerst een andere cultuur dan bij jullie. Wij zijn gek van het fietsen, we weten er veel van en uh, we gaan er gewoon blind voor. En, en dat merk je wel een beetje hier aan het publiek. Je kunt zeggen ze sluiten de ogen ervoor, dat is zeker waar. Uh, maar ja, het leeft hier wel nog steeds. En uh, wat dat betreft uh, is de conclusie toch ook wel, ondanks alles wat er weer gebeurt, het lijkt erop dat hier in elk geval de koers niet kap kapot kan. Dankjewel, Gio Lippens vanuit Vlaanderen. Ja, Ivan. <laughs> Streep eronder. Zo lijkt het wel, hè? Ja, het is walgelijk. Het is echt walgelijk. En ik snap wel, kijk, die renners, dat zijn, dat zijn natuurlijk veel van die jongens zitten een soort red race. Dat hebben we ook wel gezien aan die bekentenissen de afgelopen tijd. Van je, je wil mee, nou dan gebruik je. Uh, doe je niet mee, dan haal je het niet. En dan, en dan haal je, je carrière niet. Dus dat zijn een deel slachtoffers. Maar ja, ik zie nu dat Katusha weer wint. Uh, Heel veel ploegen, daar zitten nog allerlei mensen... met een enorm dopingverleden in. Ik denk schoonmaken en halen ze eruit... en laten ze nooit meer in die sport terugkomen. Dat gebeurt niet, dus het is inderdaad weer het wielrennen. Gaat gewoon weer door. Het zal weer het nieuwe wielrennen genoemd worden straks. Maar ik geloof er op deze manier niet in. Ik denk alle mensen die met doping te maken gehad hebben... die moeten ook verwijderd worden uit de sport. Moeten ze daar hard. wel eerlijk over zijn? Nou, dat is het lullige dus. Als je eerlijk bent... maar ja, je komt nu weg hè, met een paar maandjes of een jaartje... Je mag alle, de, de, de helft van de ploegleiders dus heeft een dopingverleden... noem maar op allemaal... Je komt er nu mee weg. Uh, als je niks zegt, is is eigenlijk nog veel slimmer. Want waarom zou je je carrière eens weg, noem maar op allemaal. Dus ik geloof geen meter. En in dit geval denk ik dat de Belgen ook wel gelijk hebben. Het hoort misschien bij het circus. Dus of je accepteert het of niet. Maar ik, ik als Nederlander, maar ook als journalist... denk ik er anders over. En ik heb ook... Uh, ja, ik vind het ook wel jammer om, om, om, om dat verslag zo te horen weer, zeg maar. Want ik vind dat we moeten hier wel op doorgaan. En dus stel dat je over tien jaar hoort... dat het matchfixing, hè, wat heel lang... Dat alle journalisten straks zeggen... ja, ik was wel bij, maar ja, ach ja, dat hoort er ook allemaal bij. En dan moeten we scherper bovenop zitten. In Duitsland heeft de ZDF heel duidelijk geweest... we zenden er gewoon helemaal niks meer uit. Dit is gewoon vals spelerij. Ja, die consequenties zijn er hier nauwelijks, zeg maar. En, uh, en dat de koers alles overleeft, dat is natuurlijk ook wel weer charmant. Dat heeft ook wel wat, hè? dat is ook wel... Ja, het is altijd, er is, altijd, er is altijd de doping geweest. Zoetermelk hebben, hebben we ook eens alle toestanden juichen. Merk, noem maar op. Allemaal. Dus je kunt inderdaad zeggen, van ja het hoort bij de koers. Maar als we zeggen, het is vals spel. Dan kunnen we niet zeggen, we gaan gewoon zomaar door. Dus dan moeten we wel een keuze maken dan. Maar ik ben er zelf ja. nog niet eens uit. Dus ja. Dus. Ja. Nou, Hoe sta jij erin, toch? Nou, we praten er hier wel over. Maar, dat zegt Gio net ook al. In Vlaanderen en in België interesseert het ze helemaal 0,0. He, wij maken hier een item van, maar daar... Hebben ze het ook uitgevonden, Patrick Lefebvre en dergelijke, ook de ploegleider van uh, uh, een Museo. He, en daar interesseert het ze niet. En nog veel andere landen. He, en het grote. Mijn voorstel is, want uh, er wordt nu gezegd: van moet je bekennen of iets dergelijks. Mijn voorstel is, en ik heb, iedereen zegt dit kan niet, gewoon een generaal pardon, nu opnieuw beginnen en dan. Als iemand gepakt wordt, gewoon levenslang eruit. Wel en, levenslang dan, ja, geen gauw. Over. Ja, dat denk ik, ja. levenslang eruit. En, maar dat kan ook alleen maar als de pakkans ook groot is. En als de pakkans klein blijft... Dan moet je gewoon verder gaan. En ja, er ja gaat want iets daar, daar ja. zit natuurlijk het grote probleem. Ja. Er wordt nu ook gezegd. Ja, zoveel veel renners komen naar buiten met het verhaal dat ze bijna nooit gecontroleerd worden. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, het is niet alleen controle, maar je moet ook de methode van uh, epo konden ze vroeger ze nog niet vinden. Hè? Ja. Maar ze hebben nu een biologisch paspoort. Maar dat wordt weer ter discussie gesteld, alweer. Hè? Dus het wordt toch weer een groot probleem. Je kan het alleen maar uitbuiten als de pakkans, 80 tot 90 procent. Want als er een enkele valspeler is... dan gaat de rest ook weer meedoen natuurlijk. En wat He? ook duidelijk is, hier vind ik heel erg duidelijk... dat de sportbonden, kun je dit niet aan overlaten. Je ziet in Amerika wat er gebeurd is. Hè? Op een gegeven moment gaat de uh, justitie er zich ermee bemoeien. Dan kom je wel dingen te weten. En steeds meer zie je ook de commerciële belangen die er bij sport omgaan. Je kunt het niet aan sportbonden overlaten om mensen te controleren... te sanctioneren, te volgen, noem maar op allemaal. Sport moet ook daarin een serieuze tak van onze samenleving worden. En dat, het, het is gewoon een miljardenindustrie geworden, dat het hele sportgebeuren. En nog steeds wordt gevraagd, dat zie je ook bij de KVB die moeten, die moeten allerlei dingen doen waar ze niks mee te maken hebben... die worden nu met matchfixing gecontroleerd. Wat moeten ze dan maar doen? Ze weten er niet eens wat vanaf. Nee, nou, en dat kun je ze niet eens verwijten... Ook moet gewoon Wedstrijden organiseren en wat je dus ziet. En iedereen zit iedere week met elkaar in het hotel, inclusief journalisten. Hè? Dus en de journalisten en de bondsbestuurders en alle, iedereen kent elkaar. Het is een wereldje, het is een gesloten wereldje. Daarbuiten moet controle komen gewoon. En dus het moet uit de sport en het moet vanuit de overheid gecontroleerd worden. Het is niet anders. Uh, Herbert Dijkstra, goedemiddag. <coughs> Commentator he, van NOS-televisie, wielrennen. Ja. Um, ja, uh, hoe sta jij hierin, zo aan het begin van het seizoen? Nou, ik val er een beetje middenin, moet ik zeggen, want ik ben net gebeld, dus wat dat betreft, ik heb de discussie uh, van zojuist alleen de laatste minuut kunnen volgen. Um, ja, we gaan straks toch, toch gewoon weer fietsen en toch gewoon weer wielrennen, uh, hoe, wat er ook al gezegd en uh, gesproken is natuurlijk. Um, uh, ja, hoe sta jij hierin? Uh, is, het is, als... is, het, is, is dat moeilijk voor jou? Nou, nee, het is niet zo moeilijk. Ik vind wel dat we een aantal zaken uit elkaar moeten houden. Uh, de, de, de reden dat het nu breder wordt uitgemeten, en overigens terechter ook dan andere jaren, is dat het natuurlijk een, een gigantisch EPO-probleem is geweest uh, sinds begin jaren 90 tot pakweg zes zeven jaar geleden. Dat probleem is nog niet helemaal verdwenen, maar het is van een andere orde geworden. En waar we wel voor op moeten passen zonder uh, de kop in het zand te steken... is dat de, een, een generatie die nu aan het fietsen is... volledig belast met alleen dit verhaal. En dan, daarmee niet meer naar de zouden kunnen kijken. Ik, ik vind gewoon... Uh, de onderzoeksjournalistiek moet er zeker zijn. De controlerende instanties moeten er zijn. En we mogen best uh, uh, uh, nou, heel alert op dingen zijn. Dat moeten we zijn. We moeten het journalistiek gaan volgen. Maar ik vind wel dat je ook de koers nog een koers moet laten kunnen zijn, vooral misschien juist wel nu. Want ik merk uh, toch heel duidelijk... dat er wel sprake is van een, een mentaliteitsverandering. Er is dus een hele groep deelnemers die zeggen, oké, okay, dit is geweest. En, en, en ook een jongere generatie die zegt, nou, dit, dit willen wij alsjeblieft niet meer... Waarbij je ook nog kan zeggen dat de vorige generatie uh, echt voor een dilemma stond. Natuurlijk hebben ze wel keuzes gehad en, en, en, en hebben de kans gehad om een keuze te maken. Alleen die keuzes waren vrij beperkt. De keuze was of je doet mee uh, als je tenminste structureel vooraan in koersen wil zitten of, of je haakt af. En een tussenweg was nauwelijks mogelijk. En het lijkt erop. Uh, ...als je het goed volgt, en, en dat doe ik toch ook wel... Uh, ...met de invoering van de bloedpaspoorten... ...waar je natuurlijk ook wel je vragen bij kunt stellen... ...maar toch, het is een, een stap in de goede richting... ...dat er nu wel uh, uh, in ieder geval geen sprake is van een, van, een, van een kolossaal probleem. Uh, natuurlijk uh, blijft er uh, blijft bedrog in het wielrennen... ...en ik uh, denk in, in, in, in elke dag van sport... ...maar zo massaal als het uh, pakrecht tien jaar geleden is... ...is het op dit moment... Uh, daar ben ik redelijk van overtuigd niet. En dan vind ik, dan moet je die huidige generatie wel de kans geven. Hoe kun je dat nou weten? Want dat, dat zei je toch of, dat me zei je het vijf uit. jaar geleden of tien jaar geleden ook? En zijn, komt het door een slecht dan van de vorige generatie? Of zijn die van deze generatie? Ik vind dat wel heel gedurfde woorden, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, dat, dat zijn ook gedurfde woorden. Als, ja. ik, als, ik, als, ik, als ik geen enkel vertrouwen zou hebben in, in uh, laten we zeggen uh, een behoorlijk aantal mensen waarvan ik ook een gedeelte uh, redelijk uh, contact mee heb... En hoe ze daarin staan en hoe ze erover praten. Zonder daar naïef in te willen zijn. Want dat snap ik ook wel. Uh, je bent zelf... Uh, loop ik twintig jaar, laten we zeggen... achter de aan. En daarvoor heb ik er tussen gezeten. En mijn ogen in die tijd ook goed de kost gegeven. En misschien is dat wel de reden dat ik dacht van nou... Uh, laat maar gaan schaatsen. Want hier... hier uh, dit, dit komt... Dit, dit wil ik niet. Zo simpel is het ook. Dus die, die naïviteit heb ik niet. Maar ik heb het wel zo goed gevolgd... dat ik toch wel denk dat er... Los van de namen die jij net noemt, dat er ook een grote categorie is die zegt van tot hier en niet verder, dat willen we niet meer. En, uh, uh, ja, maar jij bedoelt van... dat je zelf uh, in jouw carrière als wielrenner, dat jij ook benaderd bent om doping te gebruiken en dat jij hebt gezegd... Ja, het was nog gecompliceerder, maar... W w zonder, ja, ja, is dat zo? Het komt, nee, laat mij even uitspraken, want het is wel heel erg belangrijk. Het komt hierop neer, dat je als, voordat je pro wordt als amateur al wordt geconfronteerd, met verzorgers die je nou iets willen geven waarvan je harder gaat fietsen. En als je nou uh, uh, uh, uiteindelijk uit hebt gezocht wat het is, dan blijkt het geen doping te zijn. Kortom, uh, de cultuur is zo dat je bij de jeugd wordt opgevoed uh, met een soort competitie, naast de competitie, dat het heel slim is van soigneurs dat ze iets vinden wat niet op de lijst staat. En dat is natuurlijk een hellend vlak, want daar... Je, je, je kreeg de mentaliteit van nou, gooi alles er maar in wat geen doping is... en dan zit je al heel dicht tegen de grens met doping aan... want uh, het grootste gebied is eigenlijk een grijs gebied. Uh, de dopinglijst is eigenlijk arbitrair. Hè? Dat is een, een gebied van nou, wel doping en links ervan is geen doping. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Er is een heel groot een gebied van middeltjes wat misschien wel stimulerend is... maar nog niet op de lijst staat, maar volgend jaar wel... In mijn geval was dat destijds, en ik heb dat niet gebruikt... het was een, uh, een, uh, een z-pil. dat het was voor een astmapatiënt met een aanval. Dus ik nam die z-pil mee en gaf dat aan een apotheker. En toen was ik nog maar amateur, hein, 17, 18 jaar. Ja. Toen zei ik, zoek eens uit wat het is. En toen zei hij, nou, het staat niet op het dopingdienst. Dus ik had het nog mogen hebben ook. Nou, daar, daar had ik wel heel veel moeite mee. En, en dat was voor mij een reden om te zeggen... van nou, uh, schaats is ook leuk dat ik mijn accenten maar... de uh, bakers had gaan verzetten... Het geeft een mentaliteitsprobleem uh, aan al in de jonge jaren. En daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat de stap naar wat anders, vooral als dat ook nog binnen ploegen gefaciliteerd wordt, notabene, dat dat voor een jongen van 20, 21, 22 nou, natuurlijk moeilijk is om dan te zeggen ik ga toch de andere kant op. Zij zijn trouwens wel hele goede voorbeelden van het Rekerma. Ja. Dankjewel Herbert, voor nu, ik moet je onderbreken. Want het is ja, uh, bijna vijf uur. Dankjewel. <laughs> In Nederland bekend om zijn romans en zijn veelgelezen reisgidsen over Portugal. Ik was en ik ben tevreden met mijn succes in Nederland. In zijn thuisland vrijwel anoniem.